Is dat zo? Ja. Jor de zie aan het begin van deel 2 van Zandvoort op zaterdag. Dus zaterdagmiddag een lekkere zonnige zaterdagmiddag. En voor de maandagmorgen luisteraars, ook maandagmorgen is het lekker zonnig. Dus ook een lekkere maandagmorgen toegewenst. de tensie en the Things We do for love. Zie FM. Voor Zandvoort en de regio. En dat was het eerste plaatje. Daan in uur 2 van Zandvoort op zaterdag.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 Nou, ik zou het best wel willen, maar ik kan het niet meer op. Oh jee. Dat is waar. De schouder, die functioneert niet meer goed. Dus ik kan absoluut geen swing maken. Dat kan je absoluut wel vergeten. Maar in ieder geval ga je wel weer mooie foto's maken, neem ik aan. Ik ga er in ieder geval naartoe. Dat dacht ik ook. Uiteraard zijn we daarbij aanwezig. Kijk eens aan. Oh, Ik krijg net van Rob Smits, van 4 te horen, dat het vierde met 3-1 voor staat. 3-1 voor? Of ik dat even door wil geven. Hebben ze doping gebruikt of zo?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 Uh, in mijn ogen was het toch echt wel een rode en nogmaals, ik zei net, dit is een hele lieve wedstrijd. Want het stond helemaal niks voor. Nee, moet je ook niet zeggen. Ja, nee, duidelijk. <laughs> dus uh, ja, de, de, de, de tekst wordt weer gelogen geschraven deze uh, actie. Het was natuurlijk een overtreding van Michel daan. helemaal niks meer aan de hand. En terecht wordt ervoor gefloten, maar wat daarna die nummer 6 deed, ja, dat kan gewoon niet. Helemaal, uh, uh, uh, uh, best wel gefloten, het spel lag helemaal stil en ijs.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 Gaat hij het zelf doen? Nee, hij laat het over aan uh, even kijken. Ik denk dat dat we zomaar Ronald Kalen zou kunnen zijn. Maar er kan ook Patrick Koper staan. Die staan aan de andere kant van het veld. Een beetje ver weg naar uh, Petri Koper. Koper. Uh, diep, uh, ver over de middellijn. Richting uh, de spitsen van Zandvoort. En was, uh, op dit moment Faisal Rikkers, Michel Haan. En wie uh, is daar nog meer bij? Michael Karel. Dus is een beetje een hangende spits. En een beetje kopt zo wel zometeen. En daar is het, uh, is het Maurice Mol. Mol, Die de bal in de, in de, aan de voeten heeft. Gaat de man voorbij. Laat ze weer passeren. Hij geeft die bal dan een schop. Maar dat is alleen maar richting de keeper van AFC. Die hem heel makkelijk kan oppakken en weer een rond in het spel kan gaan brengen. AFC kan gebouwen en een aan aanval. Uh, gaat nu. En de, daar is het eindsignaal. Ik had al gezegd: het zal niet veel langer zijn dan, dan een paar seconden. En inderdaad, de schijnzetter die het helemaal niet moeilijk heeft gehad. Alleen denk ik, een verkeerde beslissing heeft genomen zojuist.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 Hè? Ga je weer zingen dan. <laughs> ik wil het programma wel gezellig houden als je het Maar doe, Ik doe het alleen maar voor Jaap Koper. hoor. Oh, Oké, okay, nee, Jaap Koper houdt er wel van geloof <laughs> ik. Ja, denk ik ook wel. Je hoort inderdaad de single van Rut hè, En Hartslag. CFM Race Radio. Pit Report, Report. Ik ben heel benieuwd hoe het met Hartslag gaat van de diverse coureurs van de Dutch GT4. Race nummer 1 over 25 minuten. Snel naar Jaap Koper op het circuit. Jaap.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 16 mij van schoten. Maar uh, dat zijn er in ieder geval al vijf van de zes uh, die ik sowieso op kan noemen die er dus meedoen in, uh, in die finale van de grote prijs van Nederland. Maar dat is muziek. Daar hebben we het nu niet over. Nee, al. dat zijn wel toppetjes, hè? Dat zijn echt toppetjes, uh, schat. Nou ja, wie wordt de opvolger van Eefje Pisser uit... Uh, nou, wat is het? Gouda, geloof ik. Daar komt ze vandaan. Ja, okay. Maar goed, uh, wie de opvolger wordt uh, van uh, Christian Frankenhout in de Dutch GT4, is nog niet helemaal duidelijk. Uh, we hebben de eerste wedstrijd uh, vandaag uh, op het programma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 ik Heb jij het ook gemerkt, Daan? Nou. Wat wil jij aan mij vragen, trouwens? Ja, het valt me wel op dat het steeds drukker wordt als ik het ben met jou ja, dat programma dat komt, komt door jou natuurlijk. Hè? Komt <laughs> goed, door jou. Goed, ja. <laughs> <laughs> hey, wat me ook opvalt is dat uh, jouw Willem weer terug is. Moeten we even een plaatje voor hem geven? Ja, ja, ja. Vind, ik ook, vind ik ook. Die kent hij vast nog wel ergens van. Hier is Tom Novi. Something <musten> about your body. Yeah hey. scoote stond ik van de week daar zo alle oh, hou maar weer hou maar weer joh de Tomno FM Race Radio pit report, Bit report. En, en we gaan weer naar het speedpark Zantvoort Jaap Koper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 Kijken als het goed is. ...hebben we nog 1 minuut en 16 seconden het gaan. Nou, dit is, een, uh, dit is een wedstrijd op tijd. In de praktijk komt het uh, dus neer op uh, zo'n uh, zo 12, 13 ronde. Dus uh, als de heren uh, zo direct nog een keer voorbij komen... ...dan wordt er waarschijnlijk nog één ronde afgelegd. En dan is uh, deze wedstrijd, uh, deze Dutch GT4 wedstrijd... ...de eerste van dit weekend uh, ook achter de rug. En dan kunnen we meteen ook een beetje de balans opmaken... ...hoe uh, de kampioenskandidaten uh, zeg maar, staat. Nou, uh, die ene uh, minuut, uh, die loopt. Uh,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 Uh, dan denk ik dat kan uh, Kalf als uh, eerste uh, legend over de, de streep komt. Achter dan, dus de, de nummer 9, uh, Hans Hugenholt. En dan is het dus uh, nummer 3 uh, bij de legends, uh, zou dan moeten worden uh, Rob Campus. Nou, dat is uh, de einduitslag van deze, deze wedstrijd hier uh, bij de Dutch GT4 van vandaag, uh, heren. Oké, okay, dankjewel Jaap Koper. Tot slot nog één vraag. Ik zit zo naar de score te Kijken uh, hier uh, op de computer. En ik zie die nummering van die coureurs Die snap ik niet helemaal. Dan heb je bijvoorbeeld Christian Frankhout? Die rijdt met nummer 1 rot. En Jeroen Bleekhoven met nummer 64. Waar komt die nummering vandaan? Nou, ik denk dat het ook uh, te maken hebben met de legends uh, die meedoen. Uh, en uh, als ik nu even nog uh, even actueel ga kijken. Allak die heeft uh, last van een benenbrandje bij de Ford uh, Mustang. Hij is uh, wel als uh, eerste bij de legends uh, aangekomen. Uh, maar uh, de auto rookt behoorlijk voor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 overgeslagen. Wellicht dat de monteurs de, dat de probleem kunnen verhelpen. Maar dat zien we dan morgen wel weer. Nou Jaap, ik neem aan dat jij al het nog wel gaat spreken en dat we dat morgen gaan horen bij Zondag in Kennemeland. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dankjewel jaapkoop vanaf het Park En hier is ja. Everybody's got to learn Zandar. sometimes. Ja, ja, ja, ja. Babbel maar lekker door. Sorry, maar lekker sorry, sorry, sorry, sorry. Hier <laughs> je, je je komt hij, je je ja, die zin. around you Change your heart It will astound you I need your loving yeah. Like the sunshine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 Like a sauna, penetrating through your body armor, rhythmically we massage ya, with hip-hop mixed up with what's with Samba, we're so yes, yes, y'all, yes, you know we never stop, we never rest, y'all, yes, yes, the blacker bees are keep the funky fresh, fresh y'all, and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah.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 Leek, maar we toch Porsche? Ja. Helemaal goed, goede zaak. Dus nee, uh, Jop, spelen ze nou een beetje, beetje beter dan uh, de eerste ah, wedstrijd of niet? Of, uh? Nee, nee, nee, nee. Daar, nee de eerste helft, die zit zich gewoon voor in de tweede helft. En oh. uh, nu is Sanford weliswaar iets meer op de aanvalshelft. Van, van, dus van de is op de helft van de uh, AFC. Maar echt denderend voetbal is het absoluut niet te worden. Zo goed als geen kans, ge met zeg je dat, geen kansen creëert. En dan moet George Smit helemaal gestrekt naar de hoek. Maar hij heeft hem wel. Helemaal goede zaak. En okay. hij gooit hem heel ver uit, naar het middelein, naar uh, Vijssel Rikkers. Maar die laten we zijn voet af uh, springen. En uh, daar gaat die bal via A's over zijn als we hem gaan gooien. Maar uh, ja, er uh, is ondertussen ook nog weer gewisseld. Jonkeur.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 Uh, ja, ik, ik ben heel gecharmeerd van die man. Hij heeft een gigantisch vele ervaring. Hij uh, uh, heeft ook hoog gespeeld. Hij uh, heeft de uh, eerste klasse gespeeld. En als ik het goed heb ook nog één of twee jaar uit je hoofdklasse. Maar goed, uh, hij is dus nu weer in, uh, in het uh, veld verschenen bij uh, Zandvoort. En uh, laten we hopen dat daardoor die verdediging van Zandvoort samen met Ronald Kaalens. En uh,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 En daar gaat hij in overtraining op Kool. Gira Kool, die wordt neergelegd. Zandvoort uh, mag een vrije gaan nemen. We hebben ondertussen gespeeld. We dus zullen even kijken. Een minuutje of uh, 60, 62. En uh, de stand is nog steeds 0-0. Uh, we gaan terug naar de studio. Zullen we straks weer even terug kunnen komen? Oké. freedom.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 en ook een van de laatste platen wat betreft het uh, uur 2 van dit programma. Ja, je hebt wel zin in je zouten, maar wel merken. Ja, natuurlijk. We Post. gaan nog een uurtje door en dan hebben we de nabespreking. Dus dan gaan we ja, straks ja, voorbereiden. Ja. En we hebben straks Roy van Buringen nog aan de telefoon. Hè? Roy van Buringen en we gaan ook nog rond Brouwer bellen, want morgen is het rondje dorp. Ja, dat mag jij doen. Ik ben zo benieuwd wat ze gaan doen, hè. Ja, ja, dat komt wel goed. Ik heb al allerlei vreemde opdrachten gehoord die ze moeten gaan uitvoeren daar in diverse cafés. gaat een feest worden morgenmiddag weer. Om een Aldrig uurtje gezellig. of zes starters, geloof ik dus nou. Om een uurtje of zes, dan zijn ze al uh, zo blauwe ze een kanariepiet hoor. Goed, u drie komt dus zo dadelijk aan. Met uiteraard ook verslag vanaf het circuit. <middels> Reflect the stars that guide me towards salvation